5 uur Sit van der Linde met het NOS-journaal. Drie mannen die vastzaten voor het dodelijk ongeluk met een kabelbaan in Italië zijn vannacht vrijgelaten. Het zijn leidinggevende en de eigenaar van de kabelbaan. Volgens de rechter is er te weinig bewijs tegen de leidinggevende. Belastende verklaringen van de eigenaar tegen hen vond de rechter ongeloofwaardig. De eigenaar staat nog wel onder huisarrest. Justitie houdt hen verantwoordelijk voor het ongeluk vorige week... waarbij veertien mensen om het leven kwamen toen een cabine neerstortte. Ze zouden een noodrem hebben uitgeschakeld om vertraging tegen te gaan. Bij een garagebedrijf in Breda is opnieuw een handgranaat gevonden, meldt de politie. Even voor middernacht werd het explosief ontdekt op een industrieterrein in het noorden van de stad. De explosieve is erbij gehaald. Bij hetzelfde bedrijf werd in januari ook een explosief aangetroffen. En vorig weekend werd een handgranaat gevonden bij een winkel van dezelfde eigenaar, ook in Breda. Volgens Omroep Brabant gaat het mogelijk om een veten tussen drugscriminelen. Het tweede slachtoffer van een woningbrand eerder deze week in Hilversum is ook overleden. Het gaat om een 49-jarige man, eerder overleed een 48-jarige vrouw. De oorzaak van de brand is niet bekend. De politie onderzoekt nog of er sprake is van een misdrijf. Bij een Europees coronaprotest in Brussel... waren gisteren enkele honderden Nederlanders aanwezig. Volgens Vlaamse media waren ze in festivalstemming. Het protest was gericht tegen het coronapaspoort... en het verplicht dragen van mondkapjes. In totaal trok de demonstratie enkele duizenden deelnemers. Toen de betogers naar de gebouwen van de Europese Unie wilden... werden ze door de politie tegengehouden en werd de sfeer even grimmig. Tot ongeregeldheden kwam het niet. Het weer nog, het is een graad of zes. In het noorden is er flink wat mist. De komende dag overdag veel zon met maximaal rond 15 graden op de Wadden... tot 23 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. -M -M. Met nu de nacht.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 Sleep. every breath you take like every And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 Hey, I've been waking up I'm not clean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 With everything you do and say, my love can't be denied. It's automatic. Je zegt dat ik de ware voor je ben Als jij wilt dansen met een ander Dan dans...